Met het Journaal. De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben minister Grapperhaus van Justitie geadviseerd om een invoering van een avondklok zo strak mogelijk te organiseren. Onder de burgemeesters die deelnamen aan het veiligheidsberaad zijn de meningen verdeeld over een avondklok. Voorzitter Bruls spreekt van een zwaar middel dat zo duidelijk mogelijk aan de burgers moet worden uitgelegd. Bruls benadrukt ook dat er niet te veel uitzonderingen moeten gaan gelden. Bij het mogelijk instellen van een avondklok wordt op dit moment gedacht aan een begintijd van half negen en een eindtijd van half vijf ochtends. Deze tijden liggen op tafel, maar kunnen nog verschuiven, zo melden Haagse bronnen. Vanochtend komt het kabinet bijeen om te praten over extra coronamaatregelen. Het is de verwachting dat er rond de middag een persconferentie komt. Volgende week krijgen de eerste slachtoffers van de toeslagenaffaire de beloofde 30.000 euro overgemaakt. Dat heeft staatssecretaris Van Huffelen gezegd in het Kamerdebat over de affaire met de kinderopvangtoeslagen. Het kabinet heeft alle gedupeerde ouders een schadevergoeding toegezegd van 30.000 euro. Maar is voorzichtig met het overmaken omdat het niet wil dat het geld onmiddellijk terechtkomt bij schuldeisers. Voor 1 mei zullen alle gedupeerde ouders het geld op hun rekening hebben staan, zei van Huffelen. De GGD's waarschuwen voor oplichters die zogenaamd een versnelde coronavaccinatie aanbieden. Een groep die zichzelf team thuiszorg noemt, belt mensen op en geeft hun een datum waarop ze een prik kunnen halen. Vervolgens krijgen ze een betaalverzoek toegestuurd voor 71,95 euro, meldt de koepel van GGD's. De GGD's benadrukken dat ze nooit geld vragen voor vaccinaties en roepen gedupeerden op om de oplichting te melden bij de politie. Het weer. In het zuiden kan vandaag de zon doorbreken. In het noorden valt af en toe regen en er staat een stevige wind. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Je I'm glad you stayed. Maar ga Porque el amor niet no te compra con het a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora niet mejores, no creo que cuando te llame me niet Si después de mí ya no dat más niet meer wil. Zeg tegen je vrienden dat del niet meer wil. te tegen je vrienden dat je niet meer wil. Zeg ganas ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas aún no se le juntan. Déjame hablar, porfa no me interrumpa. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a cree. Actos viene ese papel, baby. Pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Amor, no se compra con la. De la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamagita, bebé, yo te conozco también. Sé que fue para darme celos. get lost in out of time. I should have seen it glow, but every Disappear is blind De mannen komen niet op ons, ja, hier niet mee ben. En ik was zo idioot Dat het leek alsof ik jou niet meer zag staan En ik ben je onbereikbaar en is alles weer gegaan Sinceridad, toen te fuiste sin necesidad Toen volviste sin necesidad Pero toen te fuiste con tu ausencia y tu soledad Ik weet dat ik er niet altijd voor je kon zijn Een je zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo vervraag Ik viel je in mijn armen maar ik weet niet hoe je word van Mijn liefste bel, ik jou om te zeggen dat ik het allereerst van je houd. Voor de zo olvidarte, porque sinceramente quele recordarte. Si tu no estás la soledad, gana combate. La luna no sale si no te vuelva ja, a ver. ik om jou te vergeten, ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eeuw aan mij bezweken. De maan komt niet op als jij je niet meer bent.